Robert Walters met het NOS Journaal. In Zuid-Korea zijn minstens 22 doden gevallen... door hevige regenval- en aardverschuivingen. 14 mensen worden vermist. Veel doden vielen toen gebouwen instorten. Ruim 4700 mensen zijn geëvacueerd nadat een dam was overspoeld. Het treinverkeer is ontregeld en in 13 steden viel de stroom uit. De overheid vreest dat het dodental zal oplopen. Morgen wordt in sommige gebieden opnieuw zware regenval verwacht.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 De gemeente stelt die beschikbaar vanwege het groot onderhoud aan de autotunnels van de A73. Daardoor is de snelweg zes weken zo goed als volledig dicht. Er waren 100 elektrische fietsen beschikbaar voor mensen die dan op de fiets van en naar het werk kunnen. De fietsen waren binnen een paar uur weg. Toen de provincie en de gemeente nog eens 100 fietsen beschikbaar stelden, waren die ook in een mum van tijd gereserveerd.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 Het weer, wolken en zon bij 23 tot 28 graden. Verder waait het stevig. In de middag trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. Lokaal met onweer, hagel en windstoten. Ook morgen waait het stevig en wordt het iets koeler met 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de verbindingsweg tussen de A8 en de A10... staan er lange files in de buurt van Amsterdam. Op de A7 van Horen naar zaanstad tussen de afrit Weide-Wormen en knooppunt Zaandam... 40 minuten op onthoud daardoor. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Koenplein... 25 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam op de ring West tussen Haarlem en knooppunt Koenplein... is de vertraging ook een half uur. Daardoor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 Vogels vliegen door de lucht. Ieder drama wordt een dolle klucht. Alles ziet er aan de zij.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 ...moest eigenlijk verdwijnen. Met de cafés! In elke straat of steeg. De sterke ik dat ...moest eigenlijk verdwijnen. Dus... Als je het even kan, ja dan. Als je het even kan, ja dan. Zijf ik zelf. Het vrouwelijk schoon wil boter bij de vies. Het vrouwelijk schoon, dat is direct te trouwen. Dus als je het even kan, ja dan, als je het even kan, ja dan, zo ik dat het vrij.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 Ik ben Siska, die krek het je niet aan. Want straks is het donker en kun je schieten gaan. Nee Ronnie, mijn Ronnie, als dat mijn vader ziet. Maar Siska, wat denk je, hij merkt dat zeker niet. Ik zet wel een ladder onder alle het raam. We hebben wat samen al zo vaak gedaan. Van naam gaan we naar de kerst in de straat. Waar de schieten gaan de de straat.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 ik zag je voor het eerst op het tweede perron, in de zon op het tweede perron. Voordat ik mij die ochtend had vergist En door me te verslapen de trein is had gemist. Ik moet er niet aan denken, Want lief is wat lieve schat misschien Had ik jou heel mijn leven dan nimmer weer gezien Ik zag je voor het eerst op het tweede parool In de zon op het tweede parool. Ik weet nog heel precies dat de liefde begon In de zon op het tweede parool. Alles is toen met de snelheid hard gegaan Slaat kusten bij elkaar bij, volle maan.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 Hey. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn Slaat wel aardig zomaar om je houten uit. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit hey. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen Moet je maar weten wat er van komt Hey, hey, hey Weer en de kou loopt op zijn eind krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdween alles trekt naar boven zin want daar is het weer oké okay. en de mensen die er een bloemen planten alle En mee zoek de zon op, die is zo fijn want een beetje zonneschijn dat moet er zijn stap wel aardig zo mooi op een heuvel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 De zon, de zon, die is zo fijn, komt een beetje van het dat moet er zijn. Staat wel aardig zonder om je hoofd. Maar als je boter op je hoofd blijft er dan maar liever. Uit. Wil je niet toch dan beetje maar leven? Dan je, je maar weten waar van komt. Hey, hey, hey.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 Gedachten zijn, boven ons was de hemel blauw, die mooie dagen met jou. Liever was ik hier bij jou gebleven om. De zomer ging te snel voorbij. De leven heeft me heel veel moois gegeven. En het middelpunt was jij. <tied>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 wel heel dapper aan zijn dag, ging uit naar Ajax, Fijne Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit, wel Ajax, Feyenoord Zelfs als je club vindt, roept hij geen joeg, hij met zijn voet op de treetland voelt hij zich pas blij. Weet je, weet je wat de Rotterdammer het mooiste van mogen weer Dat de laatste Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele mooi.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 De tante destijds hebben doorstaan, de klanken van de leer en met liefde bereidt onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Dekseltje, een bruidje zonder sluien. Koe zonder uien. Pieterpotje oh, past een Dekseltje, nee, nee, nee. dat is niet goed, De is niet goed. Je moet een dekseltje slaan. Dexeltje. Op het woord dekseltje. Oh, oh, dat weet ik niet. Dat moet ik toch weten, dat is Of neem een satéetje zonder pindasaus. En dat is precies hetzelfde als Beatrix zonder dekseltje. Eerst nemen, oh. vroom zo zonder zijn Gelijk als Albert zonder heen. Oh, al die dingen horen bij elkaar. Oh. Een moer zonder boutje, rom op zonder houtje. Daar kan op Pieter Potje, ja, passen ja, Een bakker zonder bruin brood. Ja, luier zonder plasgoot. Op Pieter Potje, ja, passen ja. Zonder tenten, eh, Karanza zonder zitten. Op ieder potje passen, dekseltjes. En wil zonder onthulling, met dames zonder vulling. Al die dingen horen bij elkaar. wat zou je denken van een turfschip zonder turf? Ja, wel, wel. En dat is precies hetzelfde als een olifant zonder mond. Alleen mijn vijver zonder vis Of mijn manneke zonder Zo al die dingen horen bij elkaar De Belgen zonder ukko uh, uh, Vraag zonder ze Op ieder potje pas zoetje. En fiets zonder banden Lopen zonder banden Op ieder potje pas Dekselketje wel een beetje zeer doen, nou, vind ik. hè? Ah, oh, jongens, stel je niet zo. Ja, maar, als, je zoveel slaat, heb je. Ja, als je zoveel slaat, gaat dat schijnen. Ja, dan moet je ja, zo dus slaan. Dus ik sla nu even ja, niet, niet meer. meer. Ik sla even over. Wel, over ik even ook, kan even Ik even ook ja, niet. Jammer, maar over. Het... Slaan maakt niet. Is al jammer, maar het... okay. slaan Gaan niet. Ik gewoon. Ik het niet. Ik net tegen. Kan Ik weer? Ja. Een Ik zonder het niet. zonder een niet. Ik sla het Leuke. Al die dingen horen bij elkaar. En wat zou je denken van een pretpark zonder pret? Ja, bada, bada. Dat is precies hetzelfde als Tante Leen zonder corset. Een biefstuk grillen zonder grill. Kom oh, naar weg, gaan zonder pillen. Eigenlijk, Mas, he, dat we het niet we meer doen van mee. die dekseltje, ja. Maar ja, het doet zeer, dus ja, je kunt je het niet aan maar doet dus je het kunt het niet hier. doen. Nou, wacht, wacht. We over dat zeer. Nee, is een goed idee. Als ik nou zo doe, dan kan ik dekseltje. En dan voel ik het niet natuurlijk. Dat lijkt me Texeltje. Dat is heel beter. Ja. Klaar? Geen laatste mannen voor je. Gaan we weer. Perfect. Ja. De heide zonder hutje. Stop aan de boord. Althoud, waar gaat je passen? Een auto zonder motor. Een boterham zonder boter. Ja. Hoppieter, maar vast. Ja, hij springt zelf op de schoot. Ja. Hij is, echt... is op! De niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel te kort Omdat ik tegen vieren Zoals morgens tegen vieren Omdat het dan pas en gezellig wordt ik had al vaak gezegd, het wordt een late Ik had te lang gehoord op de hoogte tijd Maar al die kreten mochten toch niet laten Er zaten alweer mensen aan het ontbijt We zonden voor de laatste malen een de refrein En kwamen de melkdoer tegen op het lege stille plein En die zei, en die zei Zing je nu? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat het tegen vieren, zo s'nachts tegen vieren. Omdat het dan was en jezelf wordt. Een vogeltje, zing je nu? Is de nacht niet lang genoeg?